Jan Volkertsoon. Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. De derde deel Vreemde Beschermers Kom mee Jan, waarom blijf je staan? Stil, allemaal heel stil De handen! Nu schaf uit van een hennepin, hij heeft me verraden Nu is alles verloren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 dat meester Virtulo en zijn groepje... die arme Jan Volkert zo, niet langer zullen kunnen beschermen. In de verte zien ze de torens van het huis de Baanbrugge... een kasteel van Gerard van Velsen. Maar de jachthonden van heer Koenen van Rond zaten komen dichterbij. Oh, ik kan niet meer. Ach, laat mij maar achter, mensen. Loop langzamer, uh. poortwachter. Ik blijf naast je. Met mijn knuppel. Uh, meester... Meester, kijk daar. Hè? Achter die wilgen. Wat is daar? Hola, dat lijken wel zwervers. Ze komen hierheen. Hé hey daar, blauwskuten, blauwskuten, te hulp. Blauwskuten. Kalm aan, mensen, kalm aan.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 Laat jullie neerpeilen. Dat zou ik maar laten, heer. Kijk achter ons. Kom er <laughs> mensen. Er komen steeds meer dolende gezellen achter het bosje vandaan. Jon, jongen, wat is op je arm? Ze hebben je daar lelijk geweten. Oh, hindert niet, meester Jon. De vrouw heeft mijn zalf. Nou, jij bent een harde jongen, hoor. Ben jij de hertog van deze troep? Ja, ja. een eenhoog, heet ik. Wat wil die ridder van jullie? Ons grijpen en in zijn kerkers Haha,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 ...hertog van de gele bende van de verheven blauwe schuit... ...tegen je te zeggen heb. <lacht> ik, hoe kan ...stel vast dat jij, riddertje... ...een aantal van mijn vrienden achterna zit. Ik wil dat niet. Het stuurt de rust in mijn hertoglijke omgeving. Daarom bepaal ik dat jij...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 Dit zeg ik jou, schobbejak. Jouw bende zal hier niet langer de boeren blijven tergen. Morgen vroeg kom ik je weer opzoeken. Dat kun je niet. Achter die rijwilgen begint het gebied van de heer van Amstel. Weet jij wie daar nou de baas over is? Grave Flores. En weet jij ook wie er door de heer graven beschermd worden? Wij!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 Voor de grapdom. <laughs> Als jij vier harde tikken verdraagt, dan mogen jij en Barford hier blijven. Is dat rechtvaardig, mannen? Ah, goed. Nou, ga maar staan, jongetje. Nou, nou, je weet in elk geval hoe je die knuppel moet vasthouden, hè. Pas op. Oh, wel, wel. Ja, jij kunt er werkelijk wat van. Goed zo. Maar nou dit. Ja. Wel, alle mensen. Die aap heeft mijn knuppel in tweeën geslagen. Jij bent een riddertje in de doppen hoor. Kunnen we blijven? Ik heb je mijn woord als hertog gegeven, jongen.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 we vinden jou wel een rap kereltje, hè? Durf je die tik aan? Niet op zijn rug, Foeken. Er zitten striemen op. Tja, de, wa, waar dan? Sla maar op. Jan, niet doen. Sla, Foeken. Laat me die rug eens zien. Nee. nee, jij hebt je proef al helemaal achter de rug. Jou nemen we zo aan. Is die, mamma?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 ...zijn koning. Ja. Waarom zijn jullie daar dan niet gebleven? De aanhangers van de koning van Frankrijk en de Bourgondiërs... ...sluipen s'nachts ja. door de straten en bevechten elkaar. Ja. En omdat de heer Groot-Provoos... ...daar de heren Ridders niet voor kan bestraffen... ...laat hij telkens maar een paar zwervende gezellen grijpen. Ja. Ja, het is overal hetzelfde. Ah. Wij moesten Maastricht uit... ...omdat er ergens geplunderd was. Altijd geven ze ons de schuld. Nou ja, zulke lievertjes zijn nee. we nou ook weer niet. Nou kom, kom, kom. We wedelen, we maken kunsten. Ja, maar die zwervende studenten, dat, dat zijn de ergsten, ja. Die dringen zich bij de poortels in... ...omdat ze kunnen lezen en schrijven. En, en ze grijpen wat ze kunnen. Wij zullen dat nooit doen, omdat we in zo'n stad willen terugkeren. Wat een stad daar? Een tolhuis. Haha, we naderen Haarlem. Oh, die tolbas zou kunnen lachen. Ja. Ho, mensen. Ho, ho. Met hoeveel zijn jullie? Nou, 43 mannen, 12 vrouwen.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 Maar zie jij nou wat ik hier in mijn hand heb? Een leren zakje. <laughs> en raai eens wat erin zit. Geld. Zilver geld, ja. Een presentje voor jou, als je ons oorlaat. Ja, Als jullie hier eerder geweest waren, zou het misschien wel gaan. Maar ik krijg last met de schout. Er staat al zoveel bedelvolk bij de kloosters op de zeilweg. Laat mij er eens bij, voeken. Ja. Kijk.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 maar als je bij ons blijft, dan moet je ook kunsten maken. Tja, wist ik maar iets. Nou, uh... ik kan ook stokvechten. Hè? We, we, we zouden een, een soort dans kunnen doen. Ik, ik, ik ken er een uit Frankrijk. En dan ook met, met de stokken tegen elkaar slaan. Ja, als de mensen daar wat vergeven willen. Oh, oh, oh, jawel, jawel. Meester Vierteloos zal er wel een mooi verhaal bij vertellen. <laughs> ja, dat, dat kan hij heel goed. Dat, eh... Uh...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 Wel te rusten, Jan Volkertzoen. Wel te rusten, Jan. Zeg. Ja. Je bent een goed mens. <laughs>